Tientallen regeringsleiders uit de hele wereld zijn erbij... onder wie president Obama, de Palestijnse president Abbas... en namens Nederland premier Rutte. Ook de Amerikaanse oud-president Bill Clinton is erbij. Hij was president toen Chimene Peres de Oslo-akkoorden tekende in 1993. De Filipijnse president Duterte zegt dat hij het niet erg vindt... om te worden vergeleken met Adolf Hitler. In een toespraak in Vietnam maakte hij een verwijzing naar de Holocaust... Hitler heeft drie miljoen Joden afgeslacht, zei Duterte. Wij hebben drie miljoen drugsverslaafden. Ik verheug me erop ze allemaal af te slachten. Duitsland had Hitler, de Filipijnen hadden mij. Hebben mij. Duterte werd in mei president. Sindsdien voert hij een harde campagne tegen drugscriminelen. De afgelopen maanden zijn 3500 mensen vermoord, vooral drugsgebruikers. Het weer bewolkt en lokaal een bui. In de loop van de dag breekt vanuit het westen de zon door. Maar verspreid over het land blijft een bui mogelijk. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de randstad nog viel op de m 44 Den Haag-Wassenaar. Bij Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Goedemorgen, luisteraars. Vrijdag de 30e, de laatste uh, dag van de maand september alweer. En dat betekent uh, dat we weer uh, gaan overschakelen naar Henny Rukert voor het programma Watertorensport. Sport. Jawel, Henny. Goedemorgen, luisteraars. Ja, dat wordt een, een rare uitzending, een bijzondere uitzending, want we gaan praten over gezondheid in de sport. En dat doen we met Ria van Kleve en Jos de Jong. Jos de Jong is uh, ook bezig met de scheidsrechteren bij de Koninklijke HFC. Het is een hartstikke leuke vent ook. heeft 023.nl, dus je kan uh, met Jos alle kanten uit. En Ria, die weet alles over gezondheid en hoe je gezond kunt sporten. Dus dat komt ook aan de orde. We krijgen verder Martijn Prinsen en natuurlijk de vaste bijdrage die we iedere week hebben. We gaan uh, in ieder geval ook luisteren naar muziek. Hier is het eerste nummer en dat draait Gerald Duif onze technicus. what I feel Alleen zou weten uh, uh, wat wij zouden moeten zonder gasten. Want, uh, <laughs> Die hebben we gelukkig vanmorgen wel, uh, Hennie. Ja, we uh, hebben er twee en het is een echt paar. Dat is het bijzondere eigenlijk. Het zijn Ria van Kleef en Jos de Jong. En uh, ja, daar gaan we natuurlijk over sport praten, want daar hebben ze alles mee te maken. Ze zijn eigenlijk ook dagelijks op het voetbalveld te vinden. En dat is natuurlijk wel leuk. Maar Jos is een scheidsrechterman en een heel bijzondere bij de Koninklijke HFC kennen ze zijn maniertjes wel. Fluit Jos de Jong vandaag de beetjes. Dan kunnen we eerst nog wel een bakje koffie doen. <laughs> <laughs> Want Jos de Jong heeft zijn eigen methode. Vertel Jos. Nou, ik vind het uh, gewoon heel erg leuk... dat uh, de voetballers en de coaches, de begeleiders... en iedereen die met het spel te maken heeft... duidelijk weet wat mijn, uh, wat mijn uh, eisen in de wedstrijd zijn. Wat ik toesta en wat ik niet toesta. Dus, dus ik roep iedereen bij in de cirkel. Ja. En ik vertel rustig van... Uh, nou, wat ik van plan ben te gaan doen in die wedstrijd. En ik fluit daar dan ook meteen naar, want je kunt wel prachtige instructies geven... maar die moet je dan ook meteen uitvoeren. En als je die ook meteen uitvoert, dan weet ze ook precies waar iedereen naartoe is. En dat is gewoon hartstikke leuk. Er is namelijk de essentie, niemand wil op zijn vrije middag als een stuk vuil behandeld worden. Ja, dat klopt, ja. Dat, dat, dat klopt. En dat, is, dat geldt voor mij helemaal. Uh -huh. Ik, uh, ik sta er op het veld uh, in, mijn, in mijn vrije tijd. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind uh, alles wat met voetbal en sport te maken heeft, vind ik hartstikke leuk. Wat met jeugd te maken heeft, vind ik helemaal erg leuk. Dus de combinatie voetbal en jeugd vind ik helemaal prachtig. Maar dan moet ik niet worden afgezeken op het veld, want daar heb ik echt een bloedhekel aan. Ook om vloek en Ja, daar kan ik helemaal niet tegen. Wat daar gaat... Ik zeg ook altijd in die cirkel van, uh, heren, ik vind het prima als jullie een hoop lawaai maken. Hè? En uh, dat mag je uitstekend doen naar elkaar toe, als het maar bemoedigend is. Maar als jullie naar elkaar lopen schelden en weet ik veel wat, dan is het uh, wat mij betreft, hup, meteen eraf. Ik hoef het maar één keer te horen en je bent pleiten. En dat geldt niet alleen naar verwensingen naar je tegenstander, maar ook naar negatieve kritiek naar je medestanders. Daar hou ik absoluut niet van. En dan is het gewoon move vijf of tien minuten aan de kant. Wat heel interessant is, en misschien ook voor andere verenigingen... is jullie opleiding van jonge scheidsrechters. Ja. Hoe zit dat? Nou, dat, Daar zijn we een hele tijd geleden mee begonnen. Ik denk dat ik, nou, misschien is het wel tien of twaalf jaar geleden... dat ik voor het eerst heb aangekaart. Dus het uit, is langzamerhand uitgegroeid tot een grote cursus. En alle eerste jaar Sages, die worden bij ons verplicht om een cursus te volgen. Het is gedurende één avond waarbij ze wordt uitgelegd hoe een scheidsrechter moet reageren... enzovoort, de basisprincipe van scheidsrechtschap. En dat is een verplichte keus, die moet iedereen volgen... en daarna worden ze ook verplicht om minimaal één wedstrijd te fluiten. De eerste keer dat ze gaan fluiten is onder onze begeleiding. Dan gaan we precies kijken van hoe, hoe fluit je, wat doe je goed... Wat, wat doe je niet goed, wat zijn je verbeterpunten, enzovoort. En op een gegeven moment pik je gauw genoeg een aantal jongens eruit... die het leuk vinden, die graag ook meer wedstrijden willen fluiten. Anderen vallen meteen af, want die... Vinden het echt verschrikkelijk om op het veld te staan. Maar toch, ze worden verplicht om in ieder geval één wedstrijd te fluiten. En dat gaat hartstikke goed. Maar zoals ik al zei, er is een aantal uh, van die jongens en die meisjes... die het gewoon ontzettend leuk vinden. En die willen ook veel meer fluiten. Dat gebeurt dan ook. Ja, en onze ambitie is nog steeds om te kijken... of we met deze opleiding die jongens zo ver kunnen krijgen... dat uh, binnenkort er ooit nog eens eentje in de Europa League... of in ieder geval uh, Champions League er nog mooi zijn. Maar in ieder geval in de divisie gaat fluiten. Ik ken er één, die heeft die aspiraties. Ja, Sam ja. van der Krommert. Ja. Die gaat het ook redden, denk ik. Ja, en Jip uh, Roering is ook zo'n jongen. Die, heeft, ja. die, die fluit met ontzettend veel plezier. En die heeft zich uh, vorig jaar voor het eerst opgegeven... voor de officiële cursus van de KNVB. Want we leiden bij, bij, uh, bij HFC leiden we ook mensen op voor een... Ja, het is eigenlijk een, een identieke cursus als de postcursus. Het is een officiële KNVB-cursus. Min vier of vijf avonden. We hebben het er wel eens eerder over gehad. Ja. En dan, uh, dan mag je dus bij HC uh, bij alle wedstrijden fluiten. Uh, voor de A, B, C enzovoort enzovoort. En als je dan naar uh, de KNVB wil en je wil landelijk gaan fluiten. Dan moet je nog een paar, uh, paar avonden volgen bij de KNVB. En dat heeft hij je broering gedaan. Dat heeft Stefan van de Kromert gedaan. Ja. En die jongens die, uh, ja, die gaan het echt verbrengen. En Wat? Jip is ontzettend enthousiast en ik lach me altijd rot als Defensie. Oh, ja. Het is eigenlijk een klein opdondertje en die zie je dan lopen tussen leeftijdgenoten of mensen die ouder zijn. En hij staat er echt als uh, god in het veld en hij doet gewoon niks verkeerd. Hij vindt het zalig. Als andere clubs die nu luisteren dit uh, idee willen overnemen. Het grote voordeel is dat uh, als die jongens die cursus doen dat ze allemaal de spelregels kennen. Ja. Dat is een heel groot voordeel. Ja. Maar kunnen ze zich bij jou melden? Kan, kan jij ze informatie geven hoe je dat moet doen? Er is een, uh, of een tweetal uh, verenigingen dat mij al heeft uh, benaderd. Uh, de, Hadumse, de hoe heet dat ook weer, uh, in Den Haag, HVV. Mm -hmm. uh, en uh, Amstelveen die hebben mij benaderd om eens te kijken wat er voor mogelijkheden zijn. Bij HVV zijn we een heel eind gekomen. Ik ben er een paar keer uh, geweest met die gasten ook uh, gesproken. Ze voelen er veel voor, maar je moet natuurlijk wel heel veel backup ook krijgen van je eigen vereniging. Ja. Dat maar geef afstand. even je telefoonnummer, want mensen willen best bellen, denk ik. Dat mag. Uh, ze kunnen me bellen op mijn huistelefoon. Dat is uh, 023-529-1486 of 06-51-87-5226. Even nog, 023-529-1486. 1486, mooi. Nou, laten we het daarbij houden. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Ja, nou, uh, vandaag is ook een beetje een bijzondere dag, want de uitvaart van Simon Perez is op dit moment bezig. En daar hebben we toch wel een heel mooi nummer voor kwijt, show. Hmm. Als Hitler toch de oorlog had gewonnen. Wat weinig had gescheeld Met die V2 Hadden we dan nog Levensmiddelen bonnen? Of viel de toestand achteraf Best mee We kwamen zonder een Niet-Jood Verklaring Weer op normale wijze aan de poen, en er was geen verzekerde bewaring Voor de zigeuners die geen mens iets doen Er zou geen jood en geen zigeuner meer bestaan Als het net even anders was gegaan geen Surinamers waren hier gekomen. En geen molijker was Europeaan. Geen gastarbeider was in dienst genomen. Of toch het vuile werk moet ook gedaan. Van concentratiekampen.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 Als heersers langs de weg te razen Dat iedereen hun macht en welvaart zag En het verzet was werk geweest van dwazen En Engeland verarmde met de dag Wat zich verrijkte was de haat. En er was een als het net even anders was gegaan. Prachtige muziek, Herman van Veen. En dat draaide we omdat de uitvaart van Simon Perez, als er één man in de wereld is die voor vrede heeft gevochten, is hij het wel. Uh, die is op dit moment aan de gang. Maar we hebben trieste momenten in het leven, maar ook heel blije momenten in het leven. Lang zal het leven, lang zal het leven, lang zal het leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hij leven hoog, hij leven hoog, hij leven hoog, hij leven. Hoog, hij leven, hoog, hij leven. André Jansen, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat was dan wel gisteren. Maar Charles heeft nog een foto van mij een beetje ver, ver, veranderd, geshopt. Ja, met met een bloedje opgezet. Ik heb maar een te lachen hier. Ja. Zei, Jullie zijn allemaal hartstikke prettig gestoord, maar dat is heerlijk. Maar heb je een leuke dag gehad? Uh, ja, nee, tuurlijk Ik heb uh, zelfs tien paar nieuwe sokken gekregen Oh en ik, uh, Ja, uh, dat, uh, dat is heerlijk geweest En uh, nou, zo ongelooflijk veel aandacht Ik word er verlegen van Jij staat altijd te lachen En toen zei je, weet je waarom dat is hè je kent mijn vrouw En dat is zo <laughs> Ja, ja, ja. Ik ben altijd uh, blij en vrolijk en ik heb wel geweldige kinderen. Dus wat wenst de mens zich nog meer? Er zijn wel mensen op de wereld die wensen ik heel veel geld. Ja. Hè? Ja. Ik, die, die ken jij ook. Ik, ik, ik wens ze allemaal heel veel personeel. Uh, ja, ja nou, dat is ook een uh, hele bekende <lacht> uitspraak, moet ik zeggen. Hé, <lacht> hey André, uh, ja. jij met je geweldige waf op Facebook, <lacht> al wielrennieuws komt erop. Wat ja. is het nieuws? Het, nou, ik heb een primeur. Ach jee. Uh, Ach. Ja, uh, ik spreek voor de start van woensdag van de etappe waarin ik te gast was in Olympiastour hier in Assen. Spreek ik de organisator Thijs Rondhuis die voor ons allen Olympiastour vorig jaar heeft gered. Van een wisse dood. Ja. En uh, nou ik heb hem de complimenten gemaakt voor uh, wat hij voor elkaar heeft gekregen. In feite in korte tijd en ook met heel weinig mensen. En hij versierde het toch maar. En hij heeft er een, uh, een startveld aan de start staan van uh, Olympische kampioenen. En ongelooflijke grote kwaliteit. Maar onder de 23. Een heleboel van deze jongens die zullen over twee weken in Doha rijden bij de wereldkampioenschappen. Het zijn... Stoppers in dus daar heb ik van genoten en dat vertelde en ik hem. Hij zei, waar hou jij je verder nog mee bezig? Ik zeg, nou, ik ben uh, regelmatig op de radio bij Henny Rukert. En uh, samen met uh, uh, Dick Heuvelman is er een initiatief gekomen. Hij had een idee van, god, het circuit in Zandvoort moet weer eens een beetje gefietst gaan worden. En dat initiatief heeft inmiddels handjes gekregen. Voetjes nog niet, handjes wel. En het is aardig onderweg. Hij zegt, goh, wat is dat fantastisch. Hij zegt, zou ik daar een etappe kunnen houden? Ik zeg, ik zei het eigenlijk. Je zou daar mooi een etappe kunnen houden. Want hij klaagde erover dat in het westen des lands... het bijna onmogelijk is om nog een etappe in Olympiastour te organiseren. Vanwege de enorme hoeveelheid politie die er moet komen. En uh, ja de gemeentelijke verordeningen links en rechts die nogal verschillen. Dus dat is een bijna onmogelijke zaak. Ik heb gezegd, nou... Er is een parcours. Dick Heuvelman is er geweest. Uh, Henry Ruckert houdt zich ermee bezig. De burgemeester van Zandvoort is hartstikke blij ermee. Prins Bernhard is gelukkig dat zijn circuit weer in actie komt. En de nieuwe directeur van het circuit is helemaal enthousiast. Thijs zegt: gaan we regelen dat daar een etappe komt volgend jaar in Olympiastoer? We hebben elkaar de hand geschud. En vanaf uh, dat punt gaat het gewoon verder. Dus ik zie het de hele dag in de etappe... in een prachtige etappe trouwens... door het Drentse land, door de bossen... en je hebt het gezien op Waf. waf. Filmpjes staan erop en alles. Ik was de hele dag uh, aanwezig in de koers. En uh, ik kom aan de finish... en de huldigingen is gaande. En uh, Thijs Rondhuis heeft het druk... en iedereen is daar, alle oude bekende gezien. De huldigingen is gaande. En Dick Heuvelman zie ik daar aankomen. Hé hey, Dick, hallo, wat leuk. Ik zeg, Dick... Ik heb een uh, aardigheidje. En ik vertel hem dit wat ik jou net vertel. Hij zegt, poeh, verdorie, wat leuk, wat fantastisch. Hij zegt, kun je dat vrijdag aanstaande op de radio roepen? Ah. Ik, uh, nou, en ik ben nu roepende. <laughs> ik hoop niet in het duister. Maar het zou een mooi begin kunnen zijn volgend jaar... van een, uh, een, een, nieuwe leven, een nieuw leven voor uh, het circuit van Zandvoort... met internationale publiciteit. We gaan het doen. Dat gaan we gewoon doen. En weet je wat we ook gaan doen... Een wereldkampioenschap strandrace. Nou kijk, wereldkampioenschap strandrace. Nou, waar wil je dat mooier doen dan in Zandvoort? En we gaan de laatste zondag van maart, als ik het goed heb, gaan we een derny race doen, voorafgegaan ja. door een Solex race. Kijk, ook leuk. door, door het hele dorp heen, hartstikke leuk ja. man. Ja, prachtig, het dorp, het leeft, het bruist, want het heeft vanaf dat ik een jochie ben, van, uh, een geboor, vanaf mijn geboorte kom ik daar in Zandvoort. We hadden toch zo'n huisje op het strand ja. vroeger als ja. kind. Nou, en uh, nou, ik ga nu naar de presentatie van het nieuwe boek van Ron Kouwenhoven, waarin hij uh, de Alle Wereldurenkoers van het ja, oudste van Henri D'Esgrange. ...in Meppel straks gaat presenteren. Ik krijg het eerste boek. Kijk aan. Uh, want uh, ik dankzij mijn uh, uh, ja, uh, straffe werk op WAF... ...heb ik een uh, uitgever gevonden voor Ron... ...die twee bij elkaar gebracht. En het is nu anderhalf jaar geleden. En het boek is er en komt nu de wereld in. En uh, nou, is gewoon uh, online te kopen en zo. De wereld van het werelduurrecord. Leuk. Gefeliciteerd, man. De wereld ja, daar ik He, over. het is een, een, een historicus, dat is fantastisch, die heeft de details van wat er op dat moment gebeurde toen Jacques Anquetil weigerde om naar de dopingcontrole te gaan en waarom dat dan was moest potverdorie zijn broek uittrekken. En er stonden 200 man in die zaal. <lacht> en dan ga ik mijn broek niet uittrekken. <lacht> dat is de waarheid. En dat staat allemaal in dat boek. Leuk. Hé <lacht> ja, hey, André, nog een andere felicitatie. Want uh, de club die jij begonnen bent hier, het Casino, is morgen 40 jaar. Ja. En er is een, zelfs een, bij Marco uh, uh, Rosman is er een groot feest van oud casinomedewerkers. En uiteraard ben ik daar uitgenodigd. Helaas ben ik verhinderd om morgen naar Zandvoort toe te komen. Oh, jammer. Maar uh, ja. Uh... En, uh, maar anders, ja, het 40-jarig bestaan wordt gevierd onder ons. En jij moet natuurlijk ook daar een borrel gaan drinken. Wat dacht je? Als er een borrel te drinken is, ben ik... Ja. Dat is nummer 13, je weet het. Ja. Zeg, André, uh, welke fruitkast moet ik nou hebben... om hetzelfde resultaat <laughs> te bereiken als dat stel in Eindhoven, meen ik? Die kwamen ja. met 5 euro binnen en die gingen met uh, 1,7 miljoen buiten. Ja. Oh ja, maar is er, ook nog, er is nog, zijn nog grotere jackpots gevallen, hè? Ja, oké. Okay. Ja, en het schijnt dat... het. ...te weten is dat het mogelijk is om na te gaan wanneer ongeveer de nieuwe jackpot zal vallen. Nou, geef even een belletje, Alleen. geef even een belletje. Mooi, <laughs> Wat is antwoord. Ja, maar als ik het zou ja. weten, dan ging ik hem zelf even halen. Ja, ja. dat begrijp ik, dat begrijp en ik. zelfs de medewerkers die daar alle geheimen kennen, die hebben ook families, neefjes en, en buurjongetjes. Maar is het dan zo dat de machine, dat de machine het niet bepaalt, maar wordt het, wordt het door de organisatie bepaald een bepaalde periode? Nee. Of hangt het echt van de, van de machine af? Het is puur random, Charles. Uh, Random. Anders mag het niet. Okay. Het uh, Nederlands Instituut voor de Kansspelen uh, heeft daar speciale afdelingen voor om dat 100% zeker af te checken. Want anders, als, het, als het er iets dergelijks ooit uit zou komen, kun je de casinos wel sluiten. Ja, begrijp het. Dat is 100% eerlijk en dus kan ik mijn handen voor in het vuur steken. Ja. Ja, ja. Ah, ik eet elke dag al casino brood, maar dat helpt me ook niks. <laughs> ja, dat is wel lekker in de toaster, hè? Ja. Het, pas, wel lekker. Ik, ik win morgenavond de jackpot in Zandvoort. Oh, ik wil het nou, je van Dankjewel, man. Hé, hey, ja. fijne dag nog. Dankjewel. En uh, de groeten daar bij uh, de uitreiking van, van het boek aan Ron. En uh, doe iedereen de groeten vanuit Zandvoort. Zal ik zeker doen. Uh, en en, en uh, nou, tot volgende week. Tot volgende week. Dag. Oké. Okay. Dag. Dag, Charles. Hoi. We'll be right In the whole of my heart, Gene Pitney samen met Mark Elmond. En het was de keuze van Ria van Kleef, een van onze gasten. Daar gaan we zo mee praten, maar we krijgen eerst een telefoontje. Want het is een gekke dag voor Martijn Prinsen van Voetbal in Goedemorgen, Martijn. Je gaat het niet redden, begrijp ik? Nee, helaas zal uh, ik het deze week niet, denk Jammer, want er is heel veel nieuws natuurlijk over al die, die wedstrijden die jij organiseert. Ja, er is, er is uh, inderdaad heel, heel veel nieuws. Uh, het was een, een drukke week. Uh, nou goed, uh, volgende week uh, beginnen we met uh, de volgende uh, uh, ronde van de onze eigen 123 23 competitie Mooi is die, hè? Ja, dit, dit, dit, ja heerlijk. Uh, ik krijg toch niet keer een trots gevoel over uh, op minder dat we het daarover, daarover hebben. Uh, dat mag ook wel, want het is een fantastisch iets. Ja, ja nou, absoluut, dankjewel. Uh, uh, ja, goed, het is dan voor uh, dinsdag, woensdag, tien wedstrijden weer op het, op het programma. Waar de KNVB uh, faalt om het jeugdvoetbal van de grond te krijgen, versterk jij het met een geweldige competitie. Sowieso, sowieso. Hé, maar iets anders, want ik wil heel even met je praten over een column die uh, op jouw site staat. En ja. waar uh, nogal wat uh, commotie om is ontstaan. Kun je het even uitleggen? Ja, uh, nou goed. Jij bent uh, natuurlijk ook een van onze, onze columnisten. Uh, een andere columnist, uh, dat is uh, Henk Haagman. Hij is speler van Parasols. Uh, van uh, zondag 4 klasse D. Hij heeft vorige, jaar, of vorige maand een, een column geschreven. Um, in de titel daarvan was uh, Goede scheidsnichters, een uitstervend ras. Hij uh, nou, uh, uh, uh, uh, uh, uh, he heeft ongelooflijk veel positieve reacties op die, op die column gehad. Dat was door, ook een hele goede column. Was het uh, er helemaal mee eens. Uh, ja, nou ja goed. Weet je, heel veel, heel veel uh, uh, voetballiefhebbers, voetballers zelf, trainers, die kunnen zich uh, enorm vinden in zijn, uh, in zijn artikel. Uh, maar hij heeft ook een aantal negatieve reacties uh, uh, gekregen. En uh, een van die reacties die, uh, uh, die kwam bij zijn, uh, zijn trainer terecht en dat kwam bij de Harlemse de scheidsrechtersbond vandaan. En uh, hij werd, uh, uh, nou ja, ik kan het eigenlijk wel gewoon noemen, uh, bedreigd. Dat als er geen rectificatie kwam, dat zijn uh, elftal uh, benaderd zou worden tijdens de wedstrijden. Nou, dat, dat is natuurlijk gewoon. Complete larikoek, dat, dat gaat alle perken te buiten. En uh, ja, afgelopen dinsdag uh, was, uh, was Henk weer aan de beurt met zijn column. En uh, ja, goed, die heeft dat, uh, die heeft dat in zijn nieuwe column uh, uh, vernoemd. En uh, nou ja, tot het heden uh, proberen we contact te leggen met, uh, met de van uh, Scheidsrechterbond. Maar er wordt gewoon nergens op gereageerd. Ik heb hier een hele grote scheidsrechter zitten, Jos, Jos de Jong, de man die bij HFC die scheidsrechterscursus uh, organiseert. Wat vind je van dit verhaal, Jos? Nou, ik, ik, ik weet niet exact waar het over gaat, maar de, ik vind, ik, uh, wat ik hoor, het lijkt mij, het lijkt mij belachelijk. Hoe, uh, hoe kun je dat nou in godsnaam doen? Ik, ik snap er helemaal niks van. is Dat het het het jaarlijkse centrale dat eist, ik vind het, ik vind het heel, heel merkwaardig. Ik weet niet precies de achtergronden. Ik, ik, ik zou het even moeten lezen, maar het lijkt schandalen. mij een schandalige zaak. Ja. Het lijkt echt helemaal nou niet zal ik, Nou zal ik iets heel geks in het midden brengen. Want voordat HFC uh, na die bekerwedstrijd tegen Rosmalen en de afgelopen overwinning op Spakenburg ja. uh, twee wedstrijden speelde. Hebben wij, heb ik het gevoel gekregen dat HFC vanwege die, die affaire met de KNVB... Met die, met die whisky op de, op de shirt en ja. het amateur willen blijven... dat HFC ook genaaid werd. Want in twee wedstrijden daarvoor had HFC twee keer een strafschot moeten krijgen. Die kregen ze niet. Ja. Iedereen zag het, behalve de scheids. Ja. En werd twee keer een doelpunt voor buitenspel afgekeurd... terwijl het absoluut geen buitenspel was. Ja. Ja. Toen had ik ook het gevoel, de KNVB pakt ons op deze manier terug... Ook omdat die scheidsrechters toen ze kwamen zeiden: We gaan niet in die kwijtkamer zitten hoor. Vinden het helemaal niks. Ja. Helemaal allemaal ellende om niks ja. vanuit de KNVB. Nee, wat de KNVB momenteel allemaal mee bezig is, dat, dat begrijpt niemand eigenlijk. Maar bedreigingen nee. om dat, punten dat is in het, het openbaar juist. Ja, nee, vindt... dat is te gek voor woorden. Ja, dan praten ja, dus ja, ze wat, wat, wat mij nog het uh, uh, meest tegen mijn uh, uh, been stelt: We uh, hebben natuurlijk uh, drie verschillende communisten en alle drie hebben een andere achtergrond. Ik bedoel, uh, jij bent echt een voetbalbier. We hebben een, een, uh, een, een, een scheidsrechter ook nog met een, met een geweldige column iedere maand. Um, en alle drie bleven um, jullie voetbal op een andere manier. En um, nemen zeg maar, um, het andere gebied af en toe wel eens op de hak. Ik bedoel, uh, Mario die neemt de regelmatige trainers en spelers op de hak. Er zijn uh, columns voor, hè? Precies. Ja. Dat mag, het mag scherp zijn, maar het is wel altijd vol respect. En dat was Henkse kolom ook. En nou ja, goed dat is totaal uh, uit zijn verband uh, uh, getrokken. En uh, het, het slaat helemaal nergens op. Echt niet. Ik uh, dank je in ieder geval weer voor je bijdrage. Graag gedaan. Heel veel sterkte vandaag. Ja, dank je. En hopelijk dat... Wat ga, oh, heel even. Ja. Wat ga je in het weekend doen? En wat zijn de belangrijke wedstrijden? Um, nou ja, goed. Zandvoort uh, komt, uh, komt weer in actie. Die gaan goed, hè? Mm -hmm. uh, nou ja goed, we hebben natuurlijk gewoon het laatste weer uh, gewonnen hè, met uh, Van Uno. Ja, dat is wel lekker. die uh, van, van VSV. Uh, ja, dat was, dat was zeker lekker. Een uh, aantal spelers gesproken en die waren uh, eigenlijk wel verrast over de zwakte van VSV. Maar uh, die hadden zelf ook wel echt een goed gevoel dat ze het overgehouden. Ja. Ja, Volgende dus week was... komen, komen vier jongens van Zandvoort deze uitzending opluisteren. Wat oh, wel leuk. Leuk, leuk. leuk. Ja, leuk. Uh, nou goed, en komende, komende zondag uh, staat uh, de... de, de uh, Eimondse kraker op, uh, op, uh, op het programma. VSP de Velsen in de eerste klasse. Oh, lekker. Ja, dat is een leuk duel. Ja, uh, daar is de, de volk altijd vanaf. <laughs> dus, uh, nou goed, uh, we, gaan het, uh, we gaan het weer zien. Het wordt weer een, een, een, een leuk weekend. Ja, daar ben zes. jij bij zeker, bij die wedstrijd? Uh, ik weet niet of ik erbij ben, maar wij van voetbal in Haarlem zijn er sowieso bij. Geweldige ja. site trouwens, hè? Hoe, hoe kunnen mensen hem pakken? Voetbal in Haarlem.nl niet. Ja, en uh, of volg ons op Facebook. Alles wat op de site komt, uh, dat, uh, dat uh, uh, komt ook op, uh, op Facebook. Uh, ik heb nog wel twee, twee, nieuwe, uh, um, uh, twee nieuwe dingen te vertellen. We oh, hebben een, uh, een vrouwelijke medewerker sinds, uh, ik denk, uh, volgende week. Ben je, je weer verliefd? <laughs> en uh, we gaan een pubquiz organiseren. Oh, leuk. Dat is leuk. ja dus dat, uh, maar dat allemaal komt ook op voetbalnr.nl. Het is heel jammer dat je vandaag niet naar de studio kon komen. Want we hebben. Uh, een van de gasten is Ria van Kleef. En ja. dat is de vrouw die eigenlijk alles weet over gezondheid in voetbal. Daar gaan we zo over praten. Wat blijkt namelijk dat al die suikerdrankjes. die de kinderen en de spelers nemen na en tijdens en voorwedstrijden. die zijn verschrikkelijk slecht. Want die suiker slaat in je spieren. En daardoor presteer je minder dan dat je uh, normaal zou kunnen. En uh, ja, zij gaat het zo meteen allemaal uitleggen. Maar dat zijn, dat, daar moet je ook eens iets aan doen, aan dat verhaal. Ik, ik ga luisteren. Ja, en geef er gewoon uh, geef er een column of geef er een, een, een, een redactionele ruimte. En dan, uh, dan is ja, het voor iedereen het interessant, gaan, toch? Ja, ja, absoluut. Mooi, top. Dankjewel. Goed weekend alvast. Jij okay, ook, maak. Jij ook. Hoi, hoi. We spreken maar weer. Dag. Hoi. The Great Gig in the Sky, de fantastische muziek van Pink Floyd, hoort u. Keuze van Jos de Jong. Ja, dat was inderdaad Pink Floyd, uh, Hennie. Ja, ik was aan het fotograferen, luisteraars. En tegelijk moet ik dan heel snel weer naar de schuifjes lopen. Als de plaat afgelopen is, want anders dan, uh, valt er een gat, dan hoort er weer helemaal niks. Ja, jij bent een razende reporter, aan het Ja, een razende reporter ben ik aan het worden. Ja. Je hebt tegenwoordig alle nieuws over Bloemendaal. Ook, ja. En over Zandvoort. Ja, omdat natuurlijk het circuit van Zandvoort mogelijk wereldberoemd gaat worden. Okay, het is al beroemd, ja. maar, maar nog beroemder uh, over de wereld gaat worden. Dankzij natuurlijk. Uh, de huidige uh, digitale middelen die we allemaal ter beschikking hebben... Om, om nieuws te volgen en om, om, om wedstrijden, sport te zien uh, op televisie... Uh, en om erover te horen op de radio, noem het allemaal maar op. Uh, en uh, dat zou ook betekenen als dat uh, wielerparcours in Zandvoort uh, gehouden wordt... dat dan ook Bloemendaal erbij betrokken wordt. Want we hebben natuurlijk het Bloemendaalse kopje. Is razend populair bij wielrenners ik ben er veel om uh, foto's van de natuur te maken. En dan kom altijd uh, als ik daar ben, uh, zeker zo'n 20, 30 uh, wielrenners tegen die aan het trainen zijn, uh, op wat voor manier dan ook voor hun, uh, ja, voor hun wielrennersport. En uh, daar is jong uh, publiek, uh, maar ook, uh, er zijn ook wat oudere wielrenners die daar uh, ondanks hun leeftijd nog uh, over die uh, 10% uh, uh, grote helling, rij, uh, hoe zeg ik dat, racen ja. ja, dus uh, ja, fantastisch om te zien. En daar heb ik van de week ook nog een uh, artikeltje aan uh, gewaagd. Gewijd. Ja, gewijd. Uh, Dan moet u eventjes surfen naar www.bloemendaal.niels.nl www.bloemendaal.niels.nl kunt u alles lezen over de plannen die bestaan... om het uh, wielrennen weer naar het circuit in Zandvoort te halen. Je gaat binnenkort uh, rond, met Ron Smit over het kopje. Ja, ja. Ja, nou, daar ben ik al, dat, dat is al gebeurd, hoor. Oh, dat is al gebeurd? Dat is al gebeurd. Hij staat al uh, op de foto. In ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Leuk, man. Dus, nou ja, maar leuk om te doen. En uh, nou, ook leuk om hier uh, achter de schuiven te zitten. Laat mij maar schuiven vandaag. Jij schuift behoorlijk. Ja, op, op, op, weet, je, Loemen, weet je waar ik blij om ben? Nou. Om, om een jongetje Dolberg. De Telegraaf noemt hem vanmorgen 18 karaat. En het schijnt dat deze jongetje Dolberg, een Deense voetballer... die gisteren Ajax dus aan de overwinning heeft geholpen... En goud waard is, hè, want als je van standaard luik wint... en je hebt zes punten uit twee wedstrijden, dan doe je het goed. Ik ben daar blij mee. Maar het schijnt dat hij ook heel gezond voetbalt, Ria van Kreef, <lacht> Heeft hij jouw producten? <lacht> nou, volgens mij nog niet. Ik dacht, ik hoorde iets dat hij dat inderdaad gebruikte, maar... Oh, dat heb ik nog niet ja, ja. gehoord. Dat kan via een collega misschien zijn. Ja. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Want jij weet alles over die suikerdranken die gebruikt worden in het voetbal... en die slecht zijn voor spelers. Ja, uh, je zei het zelf al zo goed. Van dat suiker, dat, dat is gewoon een soort heroïne eigenlijk. Hè? Of cocaïne. Het zit overal in. En zelfs in de babyvoeding zit. Het begint al klein. En het zit overal verborgen in, ons in onze voeding. En, en als er iets verslavend is... Is het suiker. Ja, hoe, ja. ja. En het is uh, alleen maar afbreuk van je, van je spieren. En uh, dat is gewoon niet fijn. Ja, en wij zijn er gewoon heel enthousiast over... om nu eens een keer iets wel in te brengen. Een energiedrank... Uh, die zonder suiker, zonder cafeïne is. Nou, en niet GMO, niet genetisch gemodificeerd. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als iedereen dat snapt. Dat dat gewoon veel beter is als je aan het sporten bent. Sowieso voor je onderhoud. Het is natuurlijk een soort multi. BalanceYourLife.nu BalanceYourLife.nu yes. Balance Een netwerk marketingbedrijf dat in de nieuwe economie actief is... met het in de markt zetten van hoogwaardige lifestyleproducten van Bayuna. Yes. Is dat de naam? Ja, Biuna. Ja. Biuna. Ja. Dus door uh, een, een, een, een fysiotherapeut, een oud fysiotherapeut, die al dertig jaar topsporters begeleidde, die zag in dat, uh, dat het in ieder geval dat topsporters begrijpen dat je optimale waarden wilt hebben. Ja. Dus optimale waarden van je micronutriënten. Dus uh, ik zeg micro, micronutriënten zoals uh, mineralen, vitamines. En die begreep dat uh, gelijk dat het belangrijk is om daar goed aan, uh, dat aan te vullen... dat het niet meer in je voeding zit, helaas. Bij Bayona draait het naast het inspireren van mensen... ook om welzijn, welbevinden en gezondheid. De wens is om energy, dus suiker, cafeïne en GMO-vrije energiedrank... bij voetbal en andere sportclubs en scholen onder te brengen. Ja. Daar zijn jullie hard mee bezig. Ja. Onder andere bij HFC. Sorry dat ik het weer over HFC moet hebben... Uh, is door de fysiotherapeut een test gedaan met de spelers. Ja. En die is geslaagd, begrijp ik. Ja, Wouter, Wouter, uh, Wouter Ril, die heeft onze fysiotherapeut... van de Koudinklijke HFC... die heeft een aantal jongens uh, uh, uh, gezempeld, zeg maar. Dus die heeft de producten bij de jongens geprobeerd... en uh, de testen uitgevoerd. En die was daar heel enthousiast over. Ja, zo is dat gegaan. Jij komt zelf uit de handbalwereld, hè? Ooit gehandbald, ja. ja. ja. Gebruik jij het zelf ook? Ja, ik gebruik alles zelf. Wat merk je als je het neemt? Nou, sneller herstel in ieder geval. Vooral sneller herstel. En um, waar ik eigenlijk heel verbaasd over ben. Waar iedereen eigenlijk uh, om me heen ook. Dat je het, als je naar de huisarts gaat, heb je het over um, aanvaardbare waarden. Om niet ziek te worden, zeg maar. Dus uh, je vitamine uh, D, je, je vitamine C en, en dat soort zaken. Dan zijn. Waarden geconstateerd vanuit het laboratorium. Die, trouwens, elk laboratorium heeft verschillende waarden ook nog. Maar dan gaan ze uit van uh, aanvaardbare waarden. Zo om niet ziek te worden. Maar een, een topsporter, die gaat uit van optimale waarden. Want die wil gewoon snel herstellen en weer snel kunnen presteren. En ja, ons idee is echt: waarom gaan we niet met z'n allen uit van optimale waarden? Je wilt je toch allemaal goed voelen? Dat is toch eigenlijk. Gezondheid staat toch voorop, voorop voor alles? Absoluut. Zal ik jou dus eens heel blij maken? Vertel. Ik werk 100 uur per week, hè? Ja. Dat is echt zo, hoor. Dat is geen flauwekul. Ik geloof je. Uh, ik gebruik het. Nou. En ik voel me fantastisch. Nou, dat is echt geweldig. Charles, muziek. <laughs> muziek. Nou, dan uh, gaan we wat belletjes uh, laten horen. Lijkt me heel gezellig. <laughs> Die kan de belletjes niet waarderen, zegt hij. <laughs> uh, ik denk de mensen thuis ook niet, hoor. Andere We hadden ja. net een uh, heel interessant gesprek met uh, Ria van Kleef... over gezonde voeding in de sport. En dat ging voornamelijk over die suikers, suikerdrankjes... zoals Red Bull en AA en Monster... die eigenlijk helemaal niet goed zijn in, uh, in de sportwereld... omdat die, die suikers zakken in je spieren... en je presteert gewoon minder. Hè? Ja. Dat is gewoon zo, toch? Ja, dat is gewoon zo. Ja. Uh, nou hebben jullie bij HFC, want daarom begin ik erover... in het clubhuis hebben jullie dat spul neergelegd. Jullie zijn een proef aan het doen. Ja. En daar is het ook door uh, de, de fysiotherapeut gebruikt... bij de spelers van het eerste, met succes, hè? Ja, bij een aantal spelers. Uh, kijk, het gaat natuurlijk om een mentaliteitsverandering. Het is een bewustwording. Uh, uh, hoe, als je nou naar een benzinestation gaat en je ziet... Uh, koelkasten vol met de Red Bull... en je bent moe. Hoeveel mensen pakken dan niet Red Bull? Hoe makkelijk ja, is dat? Ja. Nou, eigenlijk... Uh, wat dat doet, dat geeft je een hele snelle... hyper, zeg maar. Je wordt even... heel actief, maar daarna stort je gewoon in. Ja. Nou, daar willen we... eigenlijk gewoon van af. We willen... kijk, nog even Max Verstappen. Natuurlijk hartstikke goed dat hij uh, zo goed... presteert. Maar ik denk niet... dat het door de Red Bull komt. De Red Bull, uh, die sponsort hem wel... Maar ik geloof niet dat hij dat zelf mag gebruiken. Hij mag het niet gebruiken. Volgens mij ook niet. niet hoor. Joop van Nes, mag jij Red Bull gebruiken? Nou, als zou ik het mogen, ik uh, ben er <laughs> absoluut niet van van. Joop is gewoon een Red Bull, toch? <laughs> <laughs> hij stiert zelf nou, door het dorp heen. <laughs> dat is waar eenmaal, dat, dat is okay, eenmaal. Okay, okay. Als, er, als er iets gebeurt in Zandvoort, weet jij het? Nou, veel wel, Nieuwe algemeen directeur bij Circuit Park Zandvoort. Ja! Betekent ja. dat dat Erik Wijers weggaat? Of wat is dat? Nee, nee, nee, nee. Erik Wijers, en dat hebben wij altijd verkeerd begrepen. Erik Wijers is geen CEO, maar hij is COO. En oh, oh. Roland Kleven wordt CEO. Dat is de algemeen directeur. En ehm, um, um, uh, uh, uh, hoe heet hij? Uh, Erik. Nou, Erik. Erik. Die, die is uh, de, de operating officer. Aha. Die zorgen dus voor de lopende zaken. Maar het is wel leuk dus zo'n... Uh, zo er komt een, een laag tussen hem en uh, de eigenaren, zeg maar. Ja, niet alleen door het wielrennen, maar het, het leeft gewoon het circuit. Wordt gewoon steeds interessanter, hè? Dat is al jaren het geval. Uh, het Zandvoort, het Zandvoort circuit is een van de weinige circuits in de hele wereld die zelf supporting is. Ja. En dat, uh, dat hebben we eigenlijk te danken aan... Uh, eigenlijk, dat hebben we gewoon keihard te danken aan Hans Ernst. Die is daarmee begonnen. Door de week is er van alles nog wat te doen. Uh, clubs, uh, verenigingen, fabrikanten. Van alles nog wat is daar bezig om dingen te promoten. Om zaken te laten zien hoe alles werkt. Uh, cursussen worden er gehouden. Het uh, is zelf supporting. Dat is geweldig. Ja, geweldig. Natuurlijk moet komen, uiteraard. Maar dat, Dit dat... weekend, uh, uh, een heel interessant weekend wat betreft de auto's... uit de jaren 60, ah. 70 en 80, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Da daar kijk ik naar uit. Ik vind het geweldig. Ik ben... Uh, een beetje wel een anglo denk ik. Ik ben gek op alles wat uit Engeland komt. Ik ben er helaas nog nooit geweest, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Nou, dan zwem je er even. Ja, een klein stukje. <laughs> <laughs> nee, maar, nee, maar ik, ja, ik, ik kijk er naar uit. Alles wat met Engeland te maken heeft, vind ik geweldig. Leuk. Ik wil het met jou even hebben over Zandvoort. Ik had het net met Martijn Prins over Zandvoort. Ja, dat was een lekker weekend. Ja, het was niet slecht moet ik zeggen. Alhoewel ik uh, 7-0 te weinig vond. Yeah. Uh, als je de eerste helft gaat vergelijken met de tweede helft, dan is het een dag en af verschil. Ze maken weliswaar in die tijd half toch nog drie doelpunten. Maar dat hadden er ook zomaar zes of zeven kunnen zijn. Ja. Um, uh, een beetje meer uh, concentratie met name bij, bij, bij twee spitsen. Dan had uh, toch wel echt uh, wat meer doelpunten op moeten leveren. En dan uh, heb ik het met name over Jesse de Haan. Ja. Die heeft niks, uh, misschien wel drie, vier keer alleen voor de keeper recht op de keeper afgeschoten. En uh, dan is het simpel voor, uh, voor een doelman om dat te stoppen natuurlijk. Geen spitsentrainer bij Zandvoort? Sorry? Is er geen spitsentrainer bij Zandvoort? Voor zover ik weet niet. Nee, nou dat heb je nodig. Ik, ben, ik weet niet welke positie Laurens Neuvel zelf heeft gespeeld ooit. Nee. Geen flauw idee. Ik ook niet. Maar uh, er is geen specifieke spits aan En hey Joop, ik dacht dat VVC uh, met zijn vingers in de neus kampioen zou worden. En die verspelen nee. opeens twee belangrijke punten. Nee, Kagia, denk ik. Ja. Kagia is nog ongeslagen, staat ook bovenaan. Ja. En ik denk dat, uh, dat de allergrootste concurrent is voor, uh, de, de, voor VVC en voor Zandvoort. Ja. Uh, Ongeslagen dus. Ja, maar het is nog jong. We hebben drie wedstrijden achter de rug. Kom op he. We zijn het <laughs> bezig. Jawel, mijn dag. En, um, uh, en wat betreft uh, die competitie. Ja, elke weekend ligt er nu eentje stil. Ja. Er is hier een kromme competitie ja, natuurlijk. Dat en ja. een hoofd per uit is gestopt. Ja. En ja, zaterdag ja, gewoon... drie uur aan het Jan van Galen Sportpark. Een hele leuke wedstrijd. Zandvoort oh, ja. tegen WWA de Spartaan, toch? Zeker, zeker, zeker. zeker. Uh, ja, Zandvoort uh, moet dat kunnen winnen, denk ik. Uh, ja. Je weet, uh, je hebt tenminste nee, ik een artikel gelezen dat uh, er weer uh, twee hele belangrijke spelers terug zijn gekomen van blessures. Ja. En dat alleen nog Mol en, uh, en uh, Boy Visser uh, geblesseerd zijn. Vis, uh, Boy Visser is in de, tijdens de training geblesseerd geraakt. En kijk, hij is geen twintig meer en... Um, hij moet toch zijn tijd nemen om een kuitlissure te laten herstellen, denk ik. Ja. In het verleden was het een, een wilde en ging hij gewoon een week, misschien anderhalf week later, ging hij gewoon vol aan de bak. En hij is gewoon verstandiger geworden, en dat is heel verstandig, denk ik. Ik was gisteravond aan het eten bij Siso. ik ben zo'n uh, zo sushi-liefhebber. En ja. daar is, het, ja, dat is ook een, een sportbedrijf, want daar werkte Ilias, uh, die, die fantastische A-junior van HC. maar daar werkte ook Koen... En Koen, ja. die ziet er goed uit, jongen. Die gaat echt weer veel betekenen voor die ploeg. Ja, hij was uh, de laatste twee wedstrijden ook weer uh, prominent aanwezig, denk ik. Uh, hij liet zich weer behoorlijk zien, uh, was aanspeelbaar en deelde goede passes uit. Uh, was er niet trefst Dat is ook eigenlijk nooit geweest, maar hij, hij moet op de middenveld goed kunnen functioneren. Dat ging erg goed, denk ik. Ja, ja dat is een goede team, hè? Ja, ja, ja, ja. Nou, volgende week komen er vier jongens van Zandvoort de, de uh, uitzendingen opluisteren. Jesse de Haan, ja, Justin Luiten, Koen, uh, een van de jongens, uh, die Lucas van Strate, weet je wel, die nieuwe goalmaker. Ja, ja. ja dat zijn toch, uh, dat wordt een leuk programma. Kom je ook? Um, durf ik niet te zeggen, ik wil even in mijn agenda even blikken, twee tellen. Ik, ik ben vrij, nou misschien, ik geloof het niet, maar nee. ik, uh, misschien dat ik wel even langs ga. Ja, dat is leuk man, je hoort er toch bij, bij die Zandvoort. <laughs> Dat ja. <laughs> gaat lekker Vertel over de hockey, want daar was de volle winst hè? Ja, ja, ja, mooi Ik heb die wedstrijd uh, gezien En uh, de eerste helft was erg moeilijk ja. Maar de tweede helft kwam Sanford gewoon los En uh, als je dan uh, met 4-1 wint Dan heb je gewoon goed je best gedaan, denk ik ja. uh, Goede wedstrijd, uh, goede winst En dat, uh, dat verdienen ze ook En ik denk dat de Sanford ook eigenlijk uh, Te goed is voor deze klas, laat ik het zo Ja, zeggen. dat zit er dik in de handbalsters is wonnen ja, voor, ook weer. We, we hebben het over gehad, hè? We hebben vorig jaar dus net pech gehad, vlak voor de winterstop. Ja. Dat heeft ze gewoon kampioenschap gekost. Ja, ja, ja. Maar dat gaan ze nu wel doen hoor. Ik, ik teken ervoor, echt waar. En de handbalsters is ja, wonnen ja, ook? Zetten zetten. Ja. ja, ook een hele leuke wedstrijd. Echt. Een heel regelmatige wedstrijd. Um, stond met nee, 12-9 met de rust. Uh, dan heb je zij gewoon lekker voor. En als je dan met, met uh, 23-18 wint, heb je een regelmatige wedstrijd gespeeld. Een goede wedstrijd. Um, de trainer Jo Bakkers heeft het anders uitgeprobeerd. Een paar dingen. Uh, met name op veld is dat voor hem interessant. Want hij heeft uh, bijvoorbeeld Noelle Vos op de, op de zijkant gezet. Dat was normaal een centrale aanvalster. Ja. Maar die zal hij missen in de, in, zodra de zaalcompetitie begint. En, dus hij heeft daar weinig aan. Wel, op de, wel op in het veld, dat is prima. Voorburg speelt niet op het veld. Ja. Uh, Zandvoort wel, dan blijft ze gewoon bij Zandvoort spelen. Maar zodra die zaalcompetitie uh, eind uh, oktober begint... dan is het einde oefening voor wat betreft uh, Noelle Vos in Zandvoort. En dat is een behoorlijke hoor. Uh, ja. Uh, ja, want als... ze maakten er weer negen. Het is een toppertje. Ja. Ja, zeker. Ik wil het met jou ja. over iets anders hebben, Joop. Um, uh, uh, het paardrijden in Zandvoort, dat is ja. ook op een hoog niveau. Ja, het, het is, het is een ja, dat is uh, even een foutje. <laughs> maar ik moet, uh, ik moet de muziek wel instarten, want ik zie dat we nog een paar minuutjes hebben voor het nieuws dat ik er weer in kom. Dus, dus uh, ik geef jullie nog even het woord en dan uh, komt de muziek te langzaam, uh, maar zeker uh, harder in. We hadden het over paardrijden. Ja, ja, ja. Goed, hè? Leuk, hè? Ja. Westernrijden. Dat is heel leuk. Heel, heel sensationeel ook. Je hebt de, de, de manege met Mijn Naam, je hebt de manege de Baarshoeve. Er gebeuren echt grote dingen. Ik vind dat wel leuk, hoor. Ja, ja, ja. ja. Heel actieve manege ook. Er is, uh, binnenkort zijn er weer wedstrijden. Uh, ze hebben een carouselteam. Uh, Westenrijden is daar uh, echt uh, aan het ontkomen binnen Zandvoort. En het is een heel sensationele sport. Uh, uh, heel snel. Uh, wenden en keren. Uh, dat is ja. heel apart. Ze hebben ook aparte zadels ervoor, aparte ja. stijfbeugels. Ja, en de kleding is uiteraard westeren. Ja, ja dat is logisch. Leuk. Hey, ja. Maar doe ik een gekke uitspraak als ik zeg dat Zandvoort zich meer en meer ontwikkelt tot uh, dorp waar jonge sporters gigantisch goed kunnen opgroeien? Het is weer tijd, want het is eenmaal zo geweest, ooit, ja. procentueel gesproken. het, het, het hadden we het meeste sporters en uh, dat is een tijdje ingekakt, zoals we dat noemen. En uh, dat begint weer terug te komen. Ik ben er blij om. Die van der Aars, die zijn natuurlijk hartstikke goed, maar ik wil het met ja, jou ja, hebben. Ja, ja, ja. Imke ja, hey? ja. is in Praag hij heeft zich geplaatst voor het hoofdnooi en uh, voor de finale. Leuk, hè? Geweldig. Ja, ja. ja. Hey, maar ik wil het een beetje hebben over Lester Ellenkamp. Tien jaar. Ja, ja. 10 jaar man, en die rijdt het sterren van de hemel. Echt waar. In, in zo'n viertak uh, je Lumison een Kart. Ja. En <laughs> hij is gewoon tweede van Nederland geworden, 10 jaar. Ja. En, en is, uh, dit weekend is hij in Italië. Morgen zijn, uh, vandaag en morgen zijn de trainingen. Uh, vandaag is hij jarig volgens mij trouwens. Village Ditless is hij 11 jaar geworden. Leuk. En uh, morgen training en uh, zondag de race. En uh, het zou een heel mooi verjaardag zo zijn als hij uh, vooraan eindigt. Ofwel. Uh, ...vooraan traint in ieder geval, heb ik het zo zeggen. Het is uniek voor Nederland, hè? Weet ik niet. Ja, voor die vier takters wel, ja. ja. Die anderen die zijn wel regelmatig bij, bij die, uh, die eindwedstrijden. Vaak wordt die in Italië gereden, omdat het een heel groot kartingland is. England is daar ook heel erg groot, trouwens. En uh, ja, hij, uh, hij doet er gewoon lekker, die jongen. die heeft het gewoon de picture. En het is uh, ja, misschien wel een verstappen in de dop, weet je wel. Ja, dat zou best eens kunnen. Wat ga jij morgen doen naar Zandvoort? Ja, in ieder geval de Zand En zo. Morgenavond naar de Lions, basisbal thuis ja. tegen Maple Leafs. Niels Krabbendam met 22 punten. Ja, wacht even, niet afgelopen weekend. Hè, want die wedstrijd komt helaas wegens plaatsgebrek niet geplaatst worden in de kant. Ah, ja. nee, maar ik moet streng zijn. Het is, uh, het is gedaan met het uh, eerste ja. uur van Waterproorsport. Dus uh, tot volgende week joh. Ja, later. Baag heel Hoi, Hoi.